Vandertje. Ken je kapitein Pulver niet meer? Ja, ik neem aan dat hier een misverstand plaats heeft. U heeft de er verkeerde voor geloof ik. Mijn naam is Joachim Weerglas. Ik groet u heren. Wel te troos. Nou mag ik toch leiden dat mijn Fokkermas in een waskaars verandert als Is het gezelschappig die... in de tuinkamer kapitein? Eh, eh, ja ja ja dat wel. Maar men was juist van zins om wat op te stappen denk ik. Goed. Laten we de dames dan maar op gaan zoeken. Nou ja, is dat mogelijk? Wij zullen zien. Wij zullen zien. Ferdinand, ben je lang weggebleven. Nou, die monsieur heeft je nogal lang opgehouden. Wat, wat had hij toch allemaal wel met je te bespreken? Uh, heel wat, tante. Meer dan ik nu in een paar woorden vertellen kan. Wie was het, Ferdinand? Ik dacht dat ik hem vanmorgen in de kerk had gezien. Uh, uh, ja, je had beter geweld op de dominee te letten... dan naar jonge mannen te gluren. Oh, kan ik het helpen? Hij snikte zo luid dat ik wel moest kijken. Ja, zeker. Nou, je het zegt, herinner ik het me ook... Hij is geen erg onder de indruk van de preek. Ach, wel, nee. Hij huilde van verdriet dat hij bij gebrek aan contanten niet naar de kermis zou kunnen. Wat dominee zo treffend over had. Oh, dat heb je toch mis, zusje. Want hij was juist hier om te vragen of jij met hem naar de kermis wilde. Zo? En wat heb jij hem gezegd? Ik heb gezegd dat er al heerlijk genoeg waren om je te begeleiden. Alsjeblieft. Ja. Hoe kan ik ooit een vrijer krijgen als jij ze op die manier afvliegt? <laughs> ik wist trouwens niet dat jij naar de kermis wilde. Oh. Ja. Toch, waar staat kapitein Pulver toch zo naar te kijken? Kapitein Pulver, staat u nog steeds onze gast naar te kijken? Uh, no. Ik wist wel dat Celie de goede ogen hadden, maar dat ze door de bladeren heen konden kijken wist ik niet. Ja, kapitein Pulver dacht geloof ik dat hij de man kende. Ja, ja. En dat denk ik nog. Hoe kende u die meneer Weerglas dan, kapitein? Ja, Weerglas of niet, maar de waarheid is dat de man als twee druppels water op mijn stuurman Sander Gerrits lijkt. Ja, ik weet niet of ik u dat verhaal al eens verteld heb. Maar toen wij op de prinsenpark... Geloven... Ja, zeker, kapitein. <laughs> Hebt u mij dat al eens verteld? En meer dan eens. En ons ook, kapitein. Ja, oh, dat was een prachtig, spannend verhaal. Wel, toen was diezelfde Sander Gerrits onderstuurman bij mij. En af en nou, monsieur Weerglas heeft. Ik en... vind dat we nu tijd genoeg besteed hebben aan die meneer Weerglas... of wie het dan ook zijn mag. Ik ga eens omzien naar die heren Blaak en Van Balen. Ik durf er wat om te verwelden dat ze het hebben over de wisselkoers op Lodmen. En Lodewijk. Waar is Lodewijk? Die is aan de Stouw Om de pijlen van de heer van Balen te bekijken. Oh. Nou, als hij die boven ons gezelschap verkiest, dan zie ik wel dat ik niet op hem hoef te rekenen... om het mij naar de kermis te gaan. Ik denk dat ik kapitein Pulver de vriend moet houden. Anders zit ik helemaal zonder vrijen. Uh, mijn tante heeft gelijk. Ik vind dat die meneer Weeglas me lang genoeg heeft ontrokken aan dit aangenaam gezelschap. Het aangenaamste wat ik mij denken kan. Meneer Huik, wij hadden geloof ik in de koepel al afgesproken dat wij alle complimenten achterwege zouden laten. En voor straf begin je meteen maar weer met <laughs> meneer Huik. Ik dacht dat wij elkaar al Ferdinand, en Henriette doen. Hmm, laten we het daar dan maar op houden. Zodra u mij met vrijgekrulde complimenten aan boord komt, laten wij het u wel achterwege. Maar ik heb je al eerder gezegd, Henriette dat het geen complimenten zijn. Ik kan het toch niet helpen dat je geen onderscheid kunt maken tussen complimenten... En de waarheid meneer Huik, zelfs deze bal, hè? Ah, daar is ja, dan de witteleuk. Heeft u de beide heren uit hun wittelekoer te weten op? Ja, ja, ja, ja. Ik vind dat op een prachtige zondag als vandaag we de beursnoteringen maar eens moesten laten rusten. We hadden het niet over de beursnoteringen, maar meer over de kruidenhandel op Spanje. De heer Braak is net als ik van mening. Oh, die... Beursnoteringen of kruidenhandel, dat is hetzelfde. Vandaag geen zaken. Morgen is uh, over Spanje gesproken. Heeft iemand van u wel eens horen spreken over de graaf van Talavera? De graaf van Talavera? Wel, <tie> zeker, zeker. Ja. wie kent die niet? Hij was Vriesleider, Grande van Spanje, Admiraal van Castille, weet ik wat al niet. Het, het is misschien... Maar weer, he, het kan verkeren, zei Bredero. Hij is in ongenade geraakt. Hij heeft zich uit de voeten gemaakt en niemand weet wat er van hem geworden is. Ja, ja daar heb ik iets van gehoord, ja. En ik, ik vraag me af waar... Hij was eigenlijk uh, Geldersman van geboorte. En hij is zijn loopbaan in Slans dienst begonnen. De heer Braak zal zich uh, de begon van Nienz toch nog wel herinneren? Ik, uh, nee... Nee, ik herinner mij niets. Ik. Ja, wat? ik bedoel, ik, ik.. Ik weet niet waar.. Uh, <middelen> met... we... oh, niets? Nee, ja, maar ik... hij is dan toch nee, is dat dan niet. Nee, Van Balen. Wat? Ja, uh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. oh, nee, me niet kwalijk. Oh, hoe kon ik zo dom zijn? Nee, ik was werkelijk vergeten. Uh, mijn excuses, uh, meneer Black. Ik ja. heb mij schandelijk vergelopen. Ach, oh, zoiets kan mij alleen maar overkomen. Nou, heb ik er al een paar maal op gezin speeld, maar niemand gaat erop in. Ik zeg nu openlijk, wie voelt er wat voor om met mij naar de kermis te gaan? Ja, dat is misschien zo'n gek idee. Wat denk jij ervan, Harriet? Ik ben dol op kermissen. Als we met z'n allen gaan. Uh, wat denkt u, tante? Gaat u mee? Uh, wel ja, het is nog vroeg op de middag en we zijn met de heren genomen. Uh, waar is mijn zoon toch? Ik meen dat... Ook... Uw zoon is oh, ja. toch in de stal, terwijl oh. hij zou kijken naar mijn bruine langs te echten. Ja, als de kermis mij wil excuseren... ...het kermisvermaak is ook niet iets dat oh, ik deur. meneer van ...en ik wil nog spreken met de jonge blaak over die paarden. Wel, ja, laat Lodewijk dan maar bij de paarden blijven. Hij heeft de hele middag niet naar ons omgekeken... ...dan ook geen kermisplezier. Wat bent u, kapitein Pulver? Gaat u mee? Ik ben van de partij, zoals de ene dansgroet tot de andere zei. <laughs> als ik de eer en het genoeg mag hebben... ...me juffrouw te begeleiden... Dat heb ik jullie gezegd. Kapitein Pulver wordt mijn kermisvrijer. Ik ben nog nooit met een echte zeeman naar de kermis geweest, maar ik stel me er alles van voor. Nou, mevrouw, wij zeiden weten wat kermisvier is. Ik herinner mij een kermis in Buenos Aires. Heb ik u dat er eens verteld? Onderweg, kapitein. Ik hou me aanbevolen voor een verhaal. Dan moesten we nu maar meteen gaan. En niet op Lodewijk wachten. Misschien komt u beiden nog na... En wat denkt u, meneer Blaak? Gaat u ook mee? Uh, ja, als Lodewijk. Ik meen, uh, ja, ja, dan is het misschien maar beter als ik meega. Mooi. Opstap dan maar. En misschien doe ik er goed aan om tegen Joris te zeggen dat hij in de buurt blijft. Ach, wel nee, tante. Het is in de middag. En het is een onschuldig vermaak. Jawel, jawel. Maar zeker is zeker. He, ik, ik, ik ben meer gerust als er een knecht in de buurt is. Ja. Het wil er nog wel eens ruw toe gaan, op. Ja, ik heb Ze werken nog hard. Ja, dat wel. Laten we maar doorlopen. Ik vind het zo vergezelig. Stel je voor dat die man iets overkomt aan zijn maat. Ach, ik weet het niet. Het is misschien een trucje. Oh, hier! Kom. Yes. Ja! Dat is voor, ah. ja, dus het, kapitein Pulse! Ja! Ja! Goed, paardje! Eén draai, die twee slagers, gewoon in de drie slagers, geen jaren van de kerel. Wie, erop, dr, dr, dr, wie Ach, ik Alsjeblieft er pak hem mee. of ben je lang voor de dames. Ah. Oh. Kapitein Pulse, kapitein Pulse! Ja, dan de... wel! Dus, als de dames even geduld hebben. Lees oh. maar het even! Oh. Oh. Een klein beetje achter. Ach, De derde haal. Ik ben die baas. Kom maar. Ja, ja. Achteruit zijn daar? Uit. Daar komt hij. Draaimolen. Ah, oh, wel zeker kapitein. Wie zou er nou niet met een koning kijk in een draaimolen zitten? Nee, Marius. Zullen we, Harriet? Ja, dat is duidelijk. Wel is een kermis zonder draaimolen. En dan, dat gaat u ook mee. Oh, nee, nee, nee. Een draaimolen met je gedraaien. De heer Blak en ik wachten tot jullie eruit. uitkomen. veel met kapitein Pulver in de baan. Al was het een draag. Ik volg u over. Zullen wij te paard Harriet? Ik kan toch niet. Dankjewel. Je kunt toch in Amazone zitten? Vooruit! Dat is dan... dat is wel ja, ja, ga maar, staan. Goedemiddag. Kijkt u in het koffiedik of in de glazen bol? Nee. Ik zie in de hand... heden, verleden en toekomst uit de lengen van de hand. Heden en verleden weet ik zelf wel. De toekomst, dat wil ik weten. Geef mijn rechterhand. Fortuin? Mm. Geluk? Liefde? Het zou me wonder als ik iets anders dacht. Mm. Er komt een man. Een jonge man van Adel. Met heel grote fortuin. Ah. Het is grote liefde. Maar een man weet niet zelf. Dat zal ik hem dan in zijn verstand moeten brengen. Maar jongedame dame moet ook pas voor scherpe tong. Voor scherpe tong, mannen gaan op vlucht. Liefhoog. Uh, jij, Henriette. En zonder scherpe de tong, denk ik wel. <laughs> ik vind het griezelig. Geef mij een rechterhand. Mm. Jouw -e, dame trap. Maar zeer gevoelig. Grote liefde is reeds aanwezig. Maar moet doordaal. Oh. Ik zie veel verwarring. Misverstanden. Twijfels. Jonge dame moet blijven geloven aan het eind van lang gereis. Liefde, fortuin, geluk. Oh, oh. Dank u. Verder nog, wil, wil jij ook? Ja, zeker. Ja, zeker. Nou, kijk je maar. Jonge man, goed haar. Al te goed haar. Brengen moeilijkheden. Kan niet altijd iedereen helpen. Oppassen. In zaken goede toekomst. Zeer goede toekomst. In liefde. Duisternis. Verwarring. Goede bedoelingen worden vaak verkeerd uitgelegd. Daarvoor oppassen. Niet de moed verliezen. Aan het einde van dag alle liefde. Als liefde ontbreekt het niet een onze familie. Nou, uur, tante. En nou, laat de heer Blaak maar eerst gaan. En mijn toekomst zal me niet zoveel nieuws meer opbrengen. Ach, ach nee, die nonsens Ik geloof daar niet in. Ja, meneer Blaak, je moet het doen. Ja, je moet er ook aan geloven. Ja, meneer Blaak. Die bank. bank. Ja, nou ja. ja. Goed, voor de gat. Nou ja, gaat je gaan maar. Hij zit nog een rood van, Zorgen, zie ik. Zorgen. Te veel zorgen. In het verleden. een oh, grote leugen. Wat zeg je, mens? Kan ook zijn misverstand. Groot fortuin. Ik zie een kind. Een familielid. Maar duister, duister. Juwelen, geld. Maar aan het einde van de weg blijft duister. Veel verwarring... Toch een leugen. Ja, nou is het toch genoeg. Ik wens deze nonsens die klaar aan te horen. Oh, maar blaak, het is toch maar een grap. Een grap die mee te ver gaat. Neem me niet kwalijk, Ik was te scherp. Zullen we gaan? Oh, maar ik wil de toekomst van kapitein Tilver nog horen. Nee, nee, nee, nee, het is beter dat we gaan. Ja, kom, hier is een, een. ducaat voor je moeite. Kun Ga je kusje. Kussen, <truim> Nou, wat uh, denken jullie kinderen? Zullen we maar naar huis gaan? Ik wil alleen nog naar de koekkraam, tante. Ik moet met een koek van de kernelsuit. Nou, goed, dan nog even naar de koekkraam. Eet uit, eet uit, eet uit. Voor een kans op een reuze koek. Eet uit, eet uit. We u geluk voor eet hoe dat gaat, Ferdinand? Jazeker, uit de bochtouwtje. Kies je er Je trekt. En als je eet geluk ui. hebt, is er een grote koek aan vast. Eetuin! Eetuin! Wat proeft nu geluk? Samen! Eetuin! Voor een ruise keuze. Ik ben er aan het doen, vader. Dan moet je kiezen. Ja, mag ik? Daar gaat-ie dan. Let op.